Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer gebeuren tegen seksueel overschrijdend gedrag in de muziekindustrie. Dat schrijven bijna 30 zangeressen, zoals Linde Scheunen, Claudia de Brij en Judy Blank in een brief. Afco Romein is één van de initiatiefnemers. Vrouwen in de muziekindustrie zitten vaak alleen met mannen op kantoor of in de studio, vertelt ze. Ja, je wendt jezelf eigenlijk aan om dingen te laten gebeuren en er maar even niks van te zeggen. Want ja. Je wil geen ruzie maken, je wil deze kans toch wel pakken, je wil wel met deze persoon samenwerken. Dus het is iets dat we het niet leuk vinden, maar we zijn het zo gewend om het maar gewoon van ons af te laten glijden, dat we er niet vaak iets van zeggen. De artiesten willen dat er meer mogelijkheden komen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden. En ook vinden ze dat mannen in de muziekindustrie trainingen moeten krijgen over dit onderwerp. De vrouwen sturen deze brief na de misstanden bij The Voice. Vanmiddag werd bekend dat opnieuw een oud-kandidaat de aangifte gaat doen tegen een regisseur van dat programma. Meld nu.nl In Brabant is een trein stilgezet vanwege een verdachte situatie. De trein van Venlo naar Nijmegen staat nu stil ter hoogte van het plaatsje Holthees. Er is veel politie die kant op en we hebben nog geen idee wat er precies aan de hand is. En overmorgen gaan de Olympische Winterspelen officieel beginnen. Maar eigenlijk is de boel vandaag al losgegaan met curling en rodelen. En alle sporters hebben dit keer een extra uitdaging, vertelt mijn collega Eline de Zeeuw. Corona. En dat begon natuurlijk al in Nederland. Want iedereen moest ruim 2,5 week in zelfquarantaine... om toch te voorkomen dat je besmet raakt zo vlak voor die Olympische Spelen. Want ze weten ook, ja, besmet raken, een positieve test is gewoon einde verhaal. Dan kan ik niet meer meedoen, dan is het uh, klaar. Geen medailles, geen Olympische deelname. En denk je nou, daar wil ik wel meer over weten over die Spelen... en over hoe het gaat als die sporters corona oplopen? Mijn collega Hilde vertelt je er alles over... in de nieuwste aflevering van onze podcast Lang Verhaal Kort. Het weer nog. Vanuit Zeeland trekt er bewolking over met motregen. In het oosten en noorden blijft het voorlopig nog even zonnig. Morgen bewolkt, af en toe regen en een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staan nog een handjevol files in onze regio. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de, A, de A208 de weg Sassenheim-Velsen rijdt het langzaam tussen Velsenbroek en Nijmuiden 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N516 vanuit Zaandam naar Oostzaan is het file rijden tot de aansluiting met de A8 over 3 kilometer met 20 minuten vertraging.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 I'm Could only let it be You or she I'm uh -huh. Punt 9. Zie my walls, but I'm still spinning out of control from the foe. I give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Investeringen in gas- en kernenergie krijgen in de EU tijdelijk een groen label. De Europese Commissie hoopt zo de investeringen in vervuilende energiebronnen als olie en steenkool te verminderen. Critici vinden het onterecht dat gas- en kernenergie zo opeens groen worden. Amerika gaat 2000 manschappen extra naar Duitsland, Polen en Roemenië sturen... in antwoord op de veranderde veiligheidssituatie... zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. En nog eens duizend militairen worden vanaf andere locaties verplaatst naar Roemenië. En het kabinet geeft geen mening over het afschaffen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij abortus. In het coalitieakkoord is ook afgesproken dat medisch-ethische kwesties volledig aan de Tweede Kamer worden overgelaten. D66, VVD, PVDA en GroenLinks noemen de verplichte vijf dagen bedenktijd betuttelend. Het weer, morgen bewolkt, soms lichte regen en acht graden maximaal.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 Op 106 punt negen. Catch my love, catch my love, love Catch my love, catch my love. Catch my love. Stop.